Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Somalische asielzoekers die op de stoep van de immigratie- en naturalisatiediensten in Bosby vakkeerden hebben hun kamp afgebroken. Ze deden dat na een gesprek met de politie. Agenten stonden klaar om het kamp te ontruimen. De gemeente wilde het kamp weg hebben omdat er meldingen kwamen van overlast. De Somaliërs verbleven sinds maandag voor het gebouw van de IND. Ze wilden niet langer in het asielzoekerscentrum in Vught blijven. De asielzoekers vonden het regime daar te streng. De IND gaat nu met de Somaliërs praten. De Nederlandse politie wil het aantal leden van de politietopsportselectie uitbreiden naar 16. Nu zijn er nog acht sporters in dienst bij de politie. Die sporters krijgen een salaris. Er worden geen trainingsfaciliteiten of materialen ter beschikking gesteld. Volgens de korpschefs kunnen de topsporters helpen met de mentale en fysieke ontwikkeling van politiemedewerkers. Met de uitbreiding van de topsportselectie doet de politie het tegenovergestelde van Defensie. Dat ministerie besloot onlangs te stoppen met het topsportprogramma. Ook orthodoxe Joden moeten in Israël voortaan in dienst. Een wet die een uitzondering maakte voor de streng gelovigen, verliep vannacht. Het hoge rechtshof bepaalde eerder dit jaar dat de vrijstelling illegaal was. De orthodoxe gelovigen werden bij de stichting van de staat Israël vrijgesteld, om het aantal geestelijke snel weer op peil te krijgen na de Holocaust. Ging het toen om enkele tientallen gevallen, tegenwoordig zijn er zo'n 60.000 mensen vrijgesteld. Onder de orthodoxen bestaat grote weerstand om het leger, te, om het leger in te gaan.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 Dit, was het in... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor Knoppen Draasdorp, 3 kilometer. Op de A12, daarna richting Utrecht, voor Kanaleiland 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Zwijndrecht en Knooppunt Klaverpolder 7 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook stil op de N3, Papendrecht richting Dordrecht, voor de aansluiting met de A16, 4 kilometer.